Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft op de A12 in Den Haag meerdere klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt. Die begonnen rond 12 uur een protest op de weg richting Utrecht. Die is daarom afgesloten. De betogers hadden spandoeken bij zich. Met daarom boodschappen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen. Het is het derde protest waarbij Extinction Rebellion de A12 blokkeert. Het dodental door de explosie in een kolenmijn in Turkije is opgelopen naar zeker 40, meldt de minister van Binnenlandse Zaken. Elf gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht en er wordt nog één mijnwerker vermist. Inmiddels zijn 58 mensen uit de mijn gered. De explosie was gisteravond in een staatsmijn in het noorden van Turkije en ontstond vermoedelijk door brandbare gassen. President Erdogan bezoekt de ramplek later vandaag. De crisis in de asielopvang is niet opgelost voor het einde van het jaar. Waarschijnlijk is er op 1 januari een tekort van zeker 10.000 opvangplekken. Blijkt uit documenten van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers die in handen zijn van RTL Nieuws. Daarmee lijkt het plan van staatssecretaris Van der Burg van asiel niet te gaan lukken. Hij zei eerder dat vanaf volgend jaar het COA de crisisopvang op zich zou nemen. Maar door het blijven tekort aan opvangplaatsen zal noodopvang door gemeenten na 1 januari nog steeds nodig zijn. Baanwielrenner Jeffrey Hoogland komt niet meer in actie op de wereldkampioenschappen in Parijs. Donderdag viel hij na de finish van het onderdeel keirin op zijn hoofd. Daar heeft hij nog last van. Door de afmelding laat Hoogland het sprinttoernooi aan zich voorbij gaan. Het weer vanuit het zuidwesten trekt een gebied met regen over het land. Later vanmiddag wordt het weer droog. In het westen mogelijk nog wat zon. Het wordt 15 tot 18 graden. Vanavond en vannacht aan de kust wat buien.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 What's wrong? Singel van Narada Michael Wolden werd het even na twee uur. Zandvoort, een hele goede middag. We zijn er weer hè. De Zandvoorts Radio met Zandvoort op zaterdag. En als eerste de, de plaat met een hele mooie titel: Kimmy, Kimmy, Kimmy. Uit uh, de jaren 80, uh, uiteraard niks te maken met uh, Kimi Rijkonen, de coureur natuurlijk in de Formule 1. Uh, nee, nee nou... helemaal niets. Nee, helemaal niets. Goedemiddag en, trouwens. Ja, heel goedemiddag uh, Rob en luisteraars en Marco Termes natuurlijk, want die zit bij ons in de studio. Daar gaan we straks uh, twee keer mee praten. En, um, en met wie we ook gaan praten, maar dat gaat telefonisch, is met Kees van Amstel.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 De muziek uit de jaren 80 vandaag, de Duran, Duran en Hungry Like a Wolf. Ja, we zijn toegekomen aan onze gast van vandaag, Benno. Ja, Marco, welkom in deze. Op deze wat regenachtige middag. Oh, ik vind het heerlijk. Ja, vind je het lekker? Hè? Zuurstof, ik vind het geweldig. <laughs> oké. Okay, ja. Ik heb zo afgezien in deze zomer. Ja, ja, ja. Maar, uh, goedemiddag trouwens. Ja, heel goedemiddag. Maar jij had, uh, we hadden net Duran Duran, maar jij had er wat over uh, te vertellen over Duran Duran. Oh, de naam ja. van Duran Duran. Dat ja. Dat is een uh, engel. Oké. Okay. Uh, uit een film uit uh, de 70-er jaren. Dat was toen uh, met Jane Fonda, Barbarella. Ja, oké. Okay. En er kwam een hele knappe kerel in voor. Een engel. En die ja. heette Duran Duran. Oké. Okay. Dus ja. En James was zelf ook niet uh, Nou, dat is ook inderdaad ietsje meer mijn afdeling. <laughs> ja, ja, ja, ja. <laughs> maar, <laughs> zal die zeggen specialité de la maison. Ja. <laughs>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 Uh, nou ja, het is, uh, het is iets wat je overkomt. Daar oh, ja, ja. kun je tegen maar beter het beste van maken. Ja, ja kan... en nou hoe, dat... hoe jong ben je nou? Ik ben nu 65. Kijk, serieus. Ja. Ik ben de jeugdste bejaarde van, uh, van Zandvoort. Ja. <laughs> dus dat betekent dat je op je 15 begonnen bent met, uh, met dichten en dergelijke? Ja, ja ik ben op mijn 14 ik serieus uh, gaan schrijven. Dus uh, eerst poëzie, en op mijn 17e schreef ik mijn eerste manuscript.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 Voor je het weet, uh, is het een olieflek op het water en dan kan je het niet meer controleren. Je ja. moet wel echt een, van tevoren moet je wel een idee hebben. Het hoeft niet helemaal vastgespijken te zijn, uh, het hoeft niet beton gegoten te zijn, maar je moet wel ongeveer weten waar je naartoe werkt. Ja. Uh, dus uh, kijk, uh, je moet, uh, een huis moet ook uh, zuurstof hebben, dus je moet ramen open kunnen doen. Ja. ja. Uh, dus dat is, uh, dat is met schrijven precies hetzelfde.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 Kijk, want dingen kunnen erg interessant zijn. Oh, dan moet ik dat nog even doen. En ik moet daar nog even wat over schrijven. Maar uh, uh, de kiststrategie, hè? Eh? Keep het ja. simpel, stupid. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar ah, goed, dat is bij zo'n onderwerp dat ik nu aan het behandelen ben wel lastig. Wel Oké. Okay.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 You have a world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 uh, die uh, leesbeurten vond ik ook leuk om te doen. Ja, ja, dus, uh, ja. Eigenlijk is er niks veranderd. Okay. Dus, uh, dat mannetje van zeven jaar die dan voor de klas staat. Uh, en, en, uh, alleen, ik ben nu 65. Dus ja. Ik hoop dat ze een krukje hebben. en, een, uh, en een, uh, Misschien een klein drankje erbij. Ja, natuurlijk. Ja, dan kan je <lacht> moet gesmeerd worden. Ja. Ja. Marco, uh, je gaat nog wat voor ons voordragen. Ja. Je hebt uh, een mooi boek, de...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 Op, uh, naar het wapen en uh, naar Zandvoort Arts natuurlijk hè. Ja, weekend, ja, ja, ja. het hele weekend dus lekker genieten van alles uh, wat Zandvoort Arts brengt. Uh. One, two, one. One, two, one. Just shape smooth like a newborn. We Get the hate And if you're hungry girl I got the lace. Okay.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 45% kans op zon, 5 boven zuidwest. De maandag gaat de temperatuur omhoog naar 18 graden.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 Uh, en 50% kans op zon. Nou, en de komende dagen... of de komende week... vanaf volgende week... Oh, ik weet niet of ik voelkomen... volgende week een hoopregen regen. <lacht> we <speld>. <lacht> 4 we Hoort dat fietsen bijna? Oh, uh. Godverdamme. Uh. Maar goed, uh, de hele week dus eigenlijk heel knap weer...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 Let's find a place to draw the line ah We keep breaking up And then we make up all the time Oh, I ask myself How long can this go on? I feel it deep inside To fuss and fight Must be wrong Uh, Kees uh, kan nu lekker meegenieten van de uh, 50 Second Street. En uh, ja, collega of Veugen die uh, deed net of iets uh, verschrikkelijks was. Uh, Kees, hoe ben, vond jij de... het? Hallo. Goedemiddag. Uh, die plaat, oh, een tijdje geleden. Laat ja, een hele tijd geleden. Dat is niet mijn favoriet. Maar oh, Maar uh, okay. die uh, ethische, uh, wat is het, de rhythm and blues tijd. Ja, een beetje de piratentijd, hè. Dus... Uh...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 al, uh, ik geloof al bijna acht jaar op Radio 1. Ja, is toch grappig. Goede radioervaring DJ en uh, DJ-ervaring. Ook van CFM natuurlijk, toch te pas komt. Ja, Die ervaring ja. ervaring neem je toch mee. Ja. Uh, want of, uh, ja, of je nou bij Radio 1 zit of bij CFM. Dat maakt niet uit. Dezelfde knoppen en dezelfde schuiten. <laughs> uh, Onderwerpen zijn hetzelfde. <laughs> uh, absoluut, absoluut. Uh, zeg dus Kees, maar... vanavond treed je op in Alsmeer. Um, is het uitverkocht ja. eigenlijk daar?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 Nou, ik ben altijd iemand die nooit vast wil zitten aan iets. Nee. En dus altijd uh, wil. Uh, er moet altijd een plan, plan B zijn. Als dat er niet is, dan word ik zenuwachtig. Ja. Wordt u mijn uh, magnetron op de achtergrond? Ik was mijn ontbijt uh, aan het klaarmaken. Oké. Okay. Ja, het was een beetje laat gisteren. Dus alle Zandvoorten zaten gisteren in de zaal. Dus, uh... Oké. Okay. <lacht> <lacht> uh, even een lokaal tintje. Ja, ja. ja beh beh behalve mijn voetbalteam van uh, oud Zandvoort 75. En okay. nu SV Zandvoort zat in de zaal.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 Jazeker. En toevallig ook de tweede. Uh, ik vond het altijd heel leuk omdat ik niet zoveel geld heb om, ja, je hebt van die hele dure fotografen natuurlijk. Maar dat, dat kan ik even niet betalen. En uh, bij mijn vorige voorstelling heb ik eens kijken, ook een oud-leerling. Die, die is fotograaf geworden. En nu zag ik het werk van Simone Peerderman uh, uit Zandvoort. En zij heeft natuurlijk een hele bijzondere carrière gevolgd.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 En dat is de huidige foto. Nou ja, ik, ik pak een deur vast. Past een ja. beetje bij. Uh, vluchtweg altijd ja, vrijhoudt. Ja, zeker. Toen was corona voorbij. En ik was helemaal vergeten dat er een nieuwe foto moest komen. En raar verhaal dit. Maar die foto van Simone, die was al naar alle theater gestuurd. Dus uh, Simone...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 Ja. ja, en toevallig. Die, en het grappige is wat mensen natuurlijk helemaal niet kunnen zien aan die foto. Die, misschien van de eerste als je kenner bent. Maar er zijn al twee in Zandvoort gemaakt, die foto's. In uh, Zandvoort Noord, achter de Corodex. Ik weet niet wat daar nu nog voor over is. Ik ook die, niet. Er uh, was zo'n, uh, weet ik veel, uh, uh, tweedehands handel was daar. Uh, of, uh, of weet je dat uh, recyclewinkel. Ik kan niet eens op de naam komen. Nou, dus, maakt niet uit. De drank. Ja, nee, ja, die is, uh, die is weg hoor. Die zit nou in het dorp. Dus. Uh...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 Oké. Okay. Kabbelij is helaas gestopt. Jullie moeten aflonden, voel ik hè. We gaan naar richting drie uur. Ja, ja, ja. Ja, zeker, zeker. Nou, uh, Kees, heel veel uh, plezier uh, vanavond. Ja, mochten mensen, uh, want ik heb vaak sandvoetjes. Dus ik weet nooit waar je staat. Ik heb altijd mailtjes uh, op www.keesvanamstol.nl. Kun je ja, eens kijken waar je staat. Volgende week in Amsterdam. Dat is ook niet zo ver. Ja, en uh, wel twee avonden. Theater Bellevue. Daar ben je. Ja. Dat is, uh, ja, heel... is een leuke kleine zaal. Dus ja, Oké. Okay. Goed, oké, dankjewel voor je tijd en veel succes. Graag gedaan. En we spreken je later weer.